OS Nieuws van 12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam heeft de politie samen met Justitie en de Belastingdienst invallen gedaan bij money transfer kantoren. Justitie verdenkt de geldkantoren van het witwassen van crimineel geld. Via money transfer kantoren kan buiten de banken om cash geld worden overgemaakt, ook naar het buitenland. De invallen waren vooral in Rotterdam-Zuid. Een relatief arm deel van de stad met hoge werkloosheid, slechte woningen en relatief veel criminaliteit. Er zijn ongeveer 60 money transfer kantoren gevestigd. Zoals verwacht zijn de naam en ideologie van de Chinese president Xi Jinping vastgelegd in de grondwet van de communistische partij. Het gebeurde tijdens de slotceremonie van het 19e partijcongres in Peking. Met de goedkeuring van het amendement in de Chinese grondwet komt Xi, die nu vijf jaar president is, op gelijke hoogte met leiders als Mao Zedong en Deng Xiaoping. De NPO, RTL en Vice Benelux gaan zich inzetten om vooroordelen over vrouwen en mannen, leeftijd, etniciteit en sociaal-economische status de wereld uit te helpen. Daarbij wordt samengewerkt met Women Inc., een organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Het project duurt twee jaar. De omroepen beloven dat ze in die periode, zowel in de programma's als in het personeelsbeleid, alert zullen zijn op vooroordelen. Schrijver Geert Mak krijgt de Prins Bernard Cultuurfondsprijs. Die wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instantie die zich heeft ingezet op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Geert Mak heeft volgens het cultuurfonds de historie voor velen tot leven gewekt door zijn ongeëvenaarde verteltrant. De Prins Bernhard Cultuurfondsprijs wordt op 27 november uitgereikt in Amsterdam door koningin Maxima.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 Op de A27 Gorkum Breda bij Knopend Sint-Annabos 3 kilometer file, A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Is het een werkdag dan vandaag? Nou, ze zeggen niet. Goedemiddag! Zo, hè, hè. Nou, dat is een tijd geleden, zeg, dat ik hier gezeten heb. Nou, dat is een tijd geleden. Al drie weken. jongen, jongen, jongen. ja andere verplichtingen en een week ziek en zo, en ver, vervelend. En... Nee, ik het allemaal niet, mag het. We zijn er weer geheel bovenop. En uh, we hadden dus weer vol enthousiasme tegenover vandaag. En uh, dat samen vandaag met Beth. Hallo Beth. Hallo Ruud. Hoe is Goedemiddag, luisteraar. Ja, met mij is het prima. Ja? Ja, ja, ja. Oh, wat fijn. Ook geen andere verplichtingen gehad en ook niet ziek. Ook niet ziek? <lacht> nou, Piet, wat een geweldige, dat is mooi dan natuurlijk. Nou, maar ja, je was wel actief bij de, onze radio, hè? Ja, ja, ja. ja samen ja. met Dolly ik en heb Samen met Dolly hebben wij jou proberen te vervangen. Maar ah, dat lukt niet. onmogelijke opgave. Ja, dat gaat je. Ja, zo beroerd als ik het doe, kan niemand het doen. Dat kan niet. Maar nee, dat bestaat niet. Dat kan niet. Dat Aan mij heeft het niet gelegen. Nee. Maar ja, Dolly, hè? Ja, Dolly, hè. Dolly, ja. Altijd weer die Dolly. Altijd Dolly. Ja. Altijd goed. Ja. ja. <coughs> Nou, af en toe een kuchje, nou ja, dat mag nog hè, toch? Ja, ik, je ja. moet het wel bewijzen aan de luisteraar. Ja, maar wel. <laughs> Tijd voor tijd een kuchje. Ja, nou, tijd tot tijd nog een kuchje, dan komt het helemaal goed. Hé, hey, uh, nou, wat gaan we allemaal doen? Het is dus dinsdag, we hebben dus straks het recept. Uh, om kwart over één, we hebben natuurlijk de bioscoopagenda. Uh, straks om kwart over één. We hebben natuurlijk artiest in het licht. En ik heb er een heleboel vandaag. Gu, ik heb er veel. Stuk op tien wel. Ja, jongen, ja, dat is voetbalnetjes. Ja, 24, 24 oktober. Uh... Allemaal 24 oktober. Nou, eh, nee. Geboren nee. of gestorven? Nou, eentje gestorven en, en, en negen, geloof ik. Negen of tien zijn, ja, zijn jarig. Er zijn ja. er ook wel een aantal die intussen ook alweer dood zijn, hoor, maar dat maakt niet uit. Okay. Maar eh, het was een, een drukke geboortedag. Het, eh, het was een, voor de kraamkliniek een vruchtbaar dagje, de 24 oktober. Mooi, mooi, mooi. Zeker als het om artiesten gaat. Ja, er zijn er wat, hoor. We beginnen maar gelijk. Artiest in het licht. Dat is gelijk de eerste. Sonny Terry. Kent u die? Ja. Nou, vast wel. Take me my blues away. Rare. Op 11 maart 1986. En zijn originele naam uh, was Saunders Terrell. En hij uh, werd geboren in, uh, wat heet dat plek hier ook weer, waar hij geboren werd? Weet jij dat, Bib? Nee, weet nee, je niet. Nee, uh, nee, nee. wat dan niet? Ja, dat weet ik niet. Had ik gevraagd aan jou. Zoek dat nou even op. Ja, ik had het even op moeten zoeken. Ja, natuurlijk. Ja, nou, hij, hij is zijn. geboren in Greensboro, in uh, de staat Georgia, in Amerika. En uh, meneer uh, Sanders Tyrell, oftewel uh, uh, Sanitary. Dus speelde voornamelijk Mondharmonica en combineerde zijn uh, blaastechniek met typische stemgeluiden. En op jonge leeftijd werd hij als gevolg van diverse ongevallen nagenoeg blind. Hij werkte met Blind Boy Fuller en nadien dood met Brownie McGee. En daar deed hij ook deze plaat mee. En deze plaat die heette, hij, heette dus Walking the Blues Away. Hey, en de volgende artiest ken jij ook. Ja, die is ook vandaag geboren. Uh, alleen wat later... Maar ik weet niet precies, dat zoek ik zo even op. Uh, ja, als ik tegen jou zeg Tom Manders. Tom Manders. Dan weet jij genoeg. Ja, he. meteen. Ja, ja, ja, ja we ja, kennen ja. hem allemaal nog. He. Doris. Doris. Ja, hij heeft diverse platen gemaakt. Heel veel mooie platen gemaakt. Eh, twee motten natuurlijk zijn grote hit. Maar ja, die ga ik nou eens niet draaien hoor. Eh, twee motten en, en, de krokus en de hyacint. En, uh, eh, de bloemen op jouw wangen of zo. Nee, de bloemen op het behang, weet ik hoe <lacht> de, de, de kleuren op jouw wangen zijn dus er zo'n bloemetjes maar Weet ik veel hoe het ook weer heet. Nou ja, en hij had natuurlijk zijn legendarische televisieshow's op uit Saint-Germain-de-Pré, in Amsterdam. Ja. Zo'n zaak waar je een blindpaard ging. De mensen zaten op kistjes. En, en, en een blindpaard kon er geen schade lopen. Geweldige shows. Je ziet, als je naar, af en toe... Kijk je wel eens naar Ons? Is, die zender, Ons. Nee. Heb nou, dat niet. is heel leuk. Dat, de, de, daar wordt dat nog wel eens uitgezonden. Daar herhalen ze die dingen nog wel eens. Dus dat is ontzettend leuk. Nou, Doris dus. En uh, van hem ga ik... Vind ik persoonlijk een van zijn leukste draaien. Ja, vind ik wel. Nou, dat is deze. Artiest in het licht. La la la niera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 La la la la la la la la la maar al la piekeren la je la la la la la la la la la la la la niet zo la la la la la oh bravo La oh, bravo oh, bravo La La La La La La La La La La La La La La La La La La la la la la la la la la. Alle dode feestjes bak me dan tek. En me al mijn woont in Amerika. L'Amerika, l'Amerika, l'Amerika, l'Amerika.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 Eerst nemen we Fino en ijs Italiano en we gaan naar de kino en we huren een Kano. in een café met een oude piano links om de hoek bij het meer van naar Daar ga ik dan heen met die liefde alleen in de rubi erin. Hé, Fi Carro, Fi Carro, Fi Carro, Viggeren, Viggeren, Viggeren, Viggeren, Viggeren, Viggeren, Viggeren, Poes, Poes, Poes, Poes, Poes, Poes, je melk poes. Fi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 Kijk waar je staat, kijk figuro hier, ik figuro daar, ik figuro zus, kijk figuro zo Kijk nou toch goed, vlak voor je dan laat je niet vallen, leg voor je doppen Als je hem niet opraapt, laat je maar liggen, dan moet je maar weten wat er van komt Sokken bako, sokken bako, sokken Bravo Bafisimo, Visimo, bravo by Visimo, bravo by Visimo, bravo by Visimo, put him in Visimo, put him in nature, put him in ja. La la la la la la la la la la la la la la la la me singen, zie me springen, me singen, we do it night. What is big to hackle? Maak your music, a tease me the hackle. The seats up, upstay, naar me kopp, hit the water and help. Adieu. Het ja, blijft wel geweldig om dit weer eens terug te horen. En uh, dan vooral te betekent dat die man in de tijd uh, eigenlijk alleen uh, begeleid werd door Korstijn of Orgel. Omdat zijn zangtiming zo belabberd was. En Korstijn. <laughs> En die kon hem dan op dat orgel een beetje volgen. En uh, dat was hier af en toe ook wel even te horen. Maar dat is juist zo leuk. En dit heeft hij dan toch echt opgenomen met een groot orkest. Dit uh, stuk van Wolfgang Amadeus Mozart. En uh, in de parodie van de heer Doris. Uh, oftewel Tom Anders geboren op 24 oktober uh, 1921. Hoewel zijn geboorte officieel in de archieven staat op 24 oktober... Is hij eigenlijk geboren op 23 oktober? Nee. Hey. Ja, maar zijn vader gaf hem, liet hem een dag later inschrijven. omdat hij voor een zondagskind geen vrije dag kreeg. <lacht> ja, dat is dus weer. Ja, dat ging. Al jong, al jong bleek zijn talent voor uh, tekenen. En hij volgde de ULO. en volgde daarna een, een driejarige avondcursus. Uh, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Mm -hmm. En uh, Manders was onder andere. Actief als reclameschilder en ontwerper van affiches. Later ontwierp hij ook decors voor toneel en cabaretvoorstellingen. Tot zijn eh, vaste opdrachtgevers behoorden altijd Theater Carré, eh, Lou Bandy, Hendje Davids en Wim Kan. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Manders in het kader van de arbeidsinsatz naar Duitsland eh, gezonden. Waar hij als schilder te werk werd gesteld. En, nou ja, later natuurlijk werd hij ontdekt. Eh, door zijn alter ego Doris. Dat, dat mannetje, handelaartje in lompen en oude metalen. waarbij hij met name eerst op de radio eh, verloren maakte. en later op de televisie. met zijn programma Saint-Germain d'Epré. En legendarisch van hem is natuurlijk ook. Uh, de, het filmpje waarin hij een dubbelrol speelt. aan en de ene kant als beheerder van archivaris van een uitvindersbureau. En uh, Doris die dus met een muizenval als, uh, <laughs> als, als uitvinder daar komt. Muishokjes, muizenklemmetjes. En elke vakje stond dan een vleesdrank. Ja, oké, okay, we kennen het. Doris dus, geweldig. Tom Anders, vandaag zijn geboortedag. En dat is dan ook weer de moeite waard. 3 in 1 in 1, 1, 1. En hier is vandaag een keer van Neil Young.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 right back here in my arms, there must be some way Drie in één in, 3 in. Liedjes van Neil Young. Het eerste liedje dat heet. Het eerste liedje dat heet uh, Tell Me Why. En het tweede nummer. dat heet After the. Nee, dat heet uh, Oh Lonesome Me. En dat is eigenlijk een bekend country en western liedje. maar wel op een zeer aparte manier bewerkt door de heer uh, Young. Dat mag u zelf. En als laatste Old Man. Uh, Neil Young is natuurlijk bekend geworden. Om, als, als uh, eerste met uh, Stephen Stills. Met zijn uh, band The Buffalo Springfield, waar hij in zit. Uh, waar hij onder andere het prachtige Expecting to Fly meemaakte. En later natuurlijk toegevoegd aan Crosby, Stills en Nash en Young. En daarnaast natuurlijk met zijn uh, solo carrière is bezig. Onder andere ook met zijn uh, band Crazy Horse. Nou, dat is een nieuw jongens en uh, we gaan gauw naar het nieuws. Want oh, oh, oh, ik ben over tijd. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Babs Winners. Een 97-jarige man is zondagavond na een botsing met een betonblok... op de Heemsteedse Dreef met zijn Kanta-invalidenwagen gekanteld. Dat gebeurde ter hoogte van de Pieter Aartslaan... nadat de man was gaan spookrijden en in de middenberen belandde. Er waren geen andere personen of voertuigen bij het ongeval betrokken. De Ambulancedienst controleerde de man, waarna zowel hij als zijn voertuig door de politie zijn thuis gebracht. Het rijbewijs van de man is na het ongeval ingevorderd. Het Centraal Bureau Rijvaardigheid zal de rijgeschiktheid van de man beoordelen. Een botsing waarbij drie vrachtwagens betrokken waren heeft gisteren maandagmiddag voor een puinhoop gezorgd op de N201 nabij Hoofddorp. Een van de bestuurders raakte bovendien licht gewond. De botsing gebeurde bij de stoplichten ter hoogte van de A4 toen een van de vrachtwagens op een truck voor hem botste. Deze vrachtwagen reed daardoor op zijn beurt weer tegen een derde truck aan. Na het ongeval is de weg richting Hoofddorp enige tijd afgesloten geweest en de gewonde bestuurder is in de ambulance verzorgd. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Eén van de vrachtwagens kon na het ongeval zijn weg vervolgen... de andere twee trucks zijn door een berger weggesleept. Hebesteden in de weekenden van 28 en 29 oktober... en van 4 en 5 november is de kruising Weerestijnstraat weerlaan Pastoorslaan afgesloten voor het asfalteren van de nieuwe rotonde. Van vrijdagavond tot maandagochtend is de kruising afgesloten voor alle verkeer... Na het komend weekend gaat de ronde weer open voor het verkeer... waarmee een einde komt aan de hinder. Vanaf de nieuwe rotonde is er dan nog niet de mogelijkheid... de Weersteinstraat richting Centrum op te rijden. Het weekend van 4 en 5 november wordt de ronde nogmaals... en dan volledig afgesloten, want dan wordt de laatste laag asfalt aangebracht... en wordt de definitieve markering op het wegdek aangebracht. Gedurende deze weekendafsluitingen wordt er een tijdelijke buslijn ingesteld... met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 De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig over het land en naar krachtig aan zee. De temperatuur stijgt naar een graad of 16 of 17. Vanavond is er kans op enkele buien en de komende nacht blijft het droog. Bij een stevige zuidwester wordt het dan niet kouder dan 15 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig met soms wat regen of een enkele bui. De, regen. de wind is zuidwest, later in de week noordwest en is duidelijk aanwezig temperatuur is aanvankelijk 16 of 17 graden. En in het weekend zakt hij naar een graad of 12 tot 13. Tot zover het weerbericht voor ons opgemaakt door Rico Schreuder. Dat was het weer.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 people, a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You pay for paradise, put up a parking lot. Hey farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, but leave me the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 Unieke vrouw, Joni Mitchell, was dat een, uh, dat noemen we dat, heette de Big Yellow Taxi. Want van haar zo apart was, dat, dat enorme bereik wat ze had, he. En helemaal <lacht> lach. dat is geweldig. Big Yellow Taxi heette het, later is het nog eens een keer dunnetjes overgedaan door de Counting Crows, dit nummer. Maar origineel is het natuurlijk van Joni Mitchell en... Uh, dat was leuk. Uh, we gaan even een nieuwe plaat draaien van uh, Mika en het uh, nummer dat heet uh, It's My House. Maar meneer Mika, wij moeten u toch even betichten van een klein beetje le leentjebuur spelen. Wat? Ja, ja. beetje ja. pikken, beetje ja. pikken. Nou, let nou eens op de intro. De intro is echt letterlijk geleend van de Beatles. Luister maar. Oh. Je oh, denkt, nou, dan krijgen we de magical mysteries door, oh, man. Oh, oh, oh. Mika! Don't even dat intro. We hebben het net kort genoeg gehouden dat ze hem niet kunnen zoeën, dat ze niet kunnen zeggen hé, hey, want het is korter dan zoveel seconden, dan mag het. Oh, dan mag het. <laughs> ja, maar het is wel letterlijk het intro van de Magical Mystery Tour. Maar eh, dat dan weer wel. Eh, we gaan naar de film, Beb. We gaan naar de film. We gaan naar de film. We gaan gewoon naar de film. We kunnen het schelen. We gaan gewoon naar de film. Vinden we leuk. We gaan naar de film. Bioscoopagenda! Even wachten. Even wachten. En dan mag je. Oh. Spektakel. Ja. Ik zie het doek opengaan. Ja, je ziet het doek ja. opengaan. Ja. Het is uh, oktobervakantie. En de Cinema Circus Theater Zandvoort heeft wat kinderfilms op het programma staan. Het is morgens om 11 uur al is daar de Leger Ninj Ninjago-film. In het kort gaat het erover dat de, in het grote Ninjago-avontuur... komt de jonge Lloyd, alias de groene ninja, samen met zijn vrienden in actie in de strijd om Ninjago-stad. Het ja, is dus een episch gevecht tussen de mechs en vader en zoon worden de dappere, maar nog ongedisciplineerde ninja's gedwongen... hun ego's opzij te zetten en samen te werken om hun innerlijke kracht te ontketenen. Vandaag, morgen en overmorgen, maar het is ook de laatste week van deze ninja-film... in het Circus Theater om 11 uur s morgens al. Om half twee is er dikketje Dap. Dikkertje ah. Dap, de beroemde Dikkertje Dap van Annie M.G. Op de trap. Ja, hij blijkt op dezelfde de... dag geboren als zijn beste vriend Raf, de giraf. En omdat zijn opa verzorger is in de dierentuin... is Dikkertje vaak bij Raf te vinden. Ik geloof dat daar het liedje ook over gaat. Ze zijn onafscheidelijk en delen alles... tot Dikkertje voor het eerst naar school gaat en erachter komt dat giraffen niet naar school mogen. Nou, dat is dan om half twee vandaag morgen. En overmorgen. Dummy de Mummy en de Tombe van Achne Toet. Dummy de Mummy en de Tombe van Achne Toet. Met gaat erover dat er een plan is van meester Krabbel. En Dummy en Goos gaan op zoek naar 4000 jaar oude Tombe van Achne Toet. De zoektocht van die beste vrienden zit vol gevaren. En dat is dan ook te zien elke dag om half twee in het Circus Theater. S'avonds. Om 8 uur draait daar de Beguild. Die Guild is een beklemmende thriller... van regisseur en scenario-schrijver Sofia Coppola. Zij is bekend van Lost in Translation en Marie Antoinette. De film is gebaseerd op het boek A Painted Devil van Thomas Cullian. Het gaat over een Amerikaanse burger... In de, speelt zich af in de Amerikaanse burgeroorlog in 1864... Dan ontvangt een meisjesinternaat een gewonde soldaat. En daar ontstaat een seksueel geladen sfeer. Door onderlinge dreigende rivaliteit tussen de vrouwen neemt het verhaal een onverwachte wending. In de hoofdrol kunnen wij zien Colin Farrell en Nicole Kidman. Vanavond, morgenavond en donderdag dus om 20 uur in het Cinema Circus Theater. Tot zover voor de komende drie dagen het programma. Dikkertje Dap, klom op de trap, smorgens vroeg om kwart over zeven, om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei Dikkertje Dap, weet je wat ik heb gekregen? Rode laarsjes voor de regen, het is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, ik stap af O giraf, zei Dikketje Dap Ik moet je nog veel meer vertellen Ik kan al drie letters bellen ABC, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen Ik kan mooie poppetjes tekenen Lieve deugd, zei de giraf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 Zet de giraf, stap maar op en glij maar af. Tikketje Dap klom van de trap, met een griezelige grote stap. Op de nek van de giraf, zette Tikketje Dap zich af. Roetsdag leed hij met een vaart, tot aan het kwastje van de staart. Auw, oh, dag giraf, zij Dikkertje Dap. Morgen kom ik toch weer hier met de trap. En het blijft leuk. Herman van Veen was dat. En uh, dat uh, even naar aanleiding natuurlijk van uh, die film Dikkertje Dap. Die dus... Uh, in de bioscoop draait hier in Zandvoort. Gezellig, leuk. We gaan uh, weer artiest in het licht. Dat hadden we al een klein stukje gehoord. En de volgende man die wij vandaag in het licht zetten. Uh. Artiest in het licht. Omdat het ook zijn geboortedag, ge geboortedag is. Gilbert Beko. En Nathalie. La place rouge était vide. Devant moi marché, Nathalie.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 Hij was plotseling afgelopen. Ik denk, er komt nog een stukje. Maar uh, dat was niet zo. En Gilbert, of Gilbert, nee, Gilbert Beko, zo heet de man. En uh, hij is uh, geboren op 24 oktober uh, 1927. En overleden in Toulon overigens. dat moet ik nog even bij zeggen. En overleed op, 6, op 18 december 2001 in Paris. Was een Franse zanger, componist en acteur. Zijn bijna bijnaam was Monsieur 100.000 Volts... Vanwege zijn energieke optredens. Zijn bekendste hit is in Nederland is Nathalie, wat u dus net hoorde. En die komt uit 1964. En het is een liefdeslied waarin ook de hoop uitgesproken wordt dat de tijdens de Koude Oorlog opontstaande ideologische muren. Uh, tussen het oosten en het westen zullen het worden afgebroken. Uh, in Amerika uh, is uh, Amen Tanant, oftewel uh, bekend. Uh, uh, is. Uh, nou, even. Uh, even uh, kom op, Hugh. Amen natuurlijk bekend als het uh, uh, bekende nummer in het Engels. What now, we are my love? Uh, what now, my love? <laughs> Oké. Okay. Nou, we hebben nog een artiest in het licht. En dat is de volgende. Artiest in het licht. En dat is de Big Bopper. En ook die is vandaag geboren. Hello baby. Ja, yeah, this is de Big Bopper speaking. <laughs> oh, you sweet man. Do I want? Will I want? Oh baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail tail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round, there ain't nothing in the world like a big eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long necked goose like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby? But. But. Thank you. he Lays, had a pretty face, had a funny tail, hanging down, a wiggle in the walk, and a giggle in the talk, Lord. Make the world go round, round, round, There ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long-necked goose, or like a girl. Oh, baby, that's the one I like! What's that, honey? Pick you up at eight And don't be late But baby I ain't got no money, honey <laughs> Oh, all right, honey You know what I like Chantilly lace Had a pretty face Ponytail Hanging down A wiggle in a walk And a giggle in a talk Oh, made the world go round ik ben in het world. Like a big-eyed girl. To make me act so funny. To spend my money. Make me feel real loose. Like a long-necked goose. Like a girl. Oh, baby, that's what I like! Ja, ja, de Big Bopper. Zo so heet de man. We kennen dit liedje natuurlijk ook in de uitvoering uh, van uh, de heer uh, Jerry Lee Lewis. Maar het origineel is van deze manier Die uh, heet Giles Perry Richardson Jr. Uh, ook wel JP of Jape genoemd. En uh, bekend natuurlijk onder zijn artiestennaam The Big Bopper. Hij is geboren in uh, Sabine Pass in, Jackson, in uh, Texas in Amerika... op 24 oktober 1930. En hij is overleden bij Clear Lake, Iowa. En dat op 3 februari 1959. Hij is niet oud geworden... Hij zat in hetzelfde uh vliegtuigje als waar bijvoorbeeld ook Buddy Holly in zat. Ach jeetje. En uh, dat vliegtuigje dat stortte in een meer. Uh, zoals al gezegd. En uh, beide artiesten kwamen daardoor dus aan hun eindje. Um, ja, dat is hem dus. De Big Bopper. En intussen hoort u heel zachtjes op de achtergrond. Booker T en de MGs. Moet je ook bekend in de oren klinken. Toch? Ik dacht het. Ja, dacht ja, het. Ja, he. ja, ja. ja. uh, maar die Big Bopper, dus uh, ja, het is een beetje triest afgelopen natuurlijk. Hij werd geboren als, uh, in Sabine Pass. Sabine Pass, moet je misschien wel zeggen. Nou, weet ik veel. Een dorp in Texas en tijdens uh, zijn rechtenstudie werkte hij part-time bij het radio station uh, KTRM uh, R -M, uh, Radio. Dat heb je heel veel in Amerika. En omdat hij uh, Bob, midden jaren 50, een uh, populaire uh, dans was, koos hij als zijn pseudoniem de Big Bobber. Nou, mm. en we, zijn, we weten dus hoe het afgelopen is met hem en helaas niet al te best. Goed, hij is heel jong geworden en uh, gebleven. <laughs> gebleven mevrouw. We gaan naar het uh, NMS-nieuws van 1 uur en zien u straks aan de andere kant terug. Van het nieuws met natuurlijk nog een recept en nog veel meer lekkere muziek en artiesten in het licht. Tot zo.